Ik wil met u lezen uit de uh, bergreden vandaag, broers en zusters. Overbekend Matthäus 5, 6 en 7. Ik wil uh, Matthäus 5, uh, 6 lezen met u. <coughs> Matthäus 6, vers 19 tot 24. <coughs> Ik denk dat u al vaker de, de, de versen heeft gelezen. Maar ik wil vandaag de nadruk leggen op wat uw levensvisie is. Het is heel belangrijk dat wij als christen weten waarin wij geloven. Er zijn heel veel jongeren, ik maak dat ook in Tilburg, is een stad van de universiteit. In mijn kring komen, heel veel, komen verschillende academische jongeren met een academische opleiding en die... Ja, die vertellen ook dat op de universiteit, uh, uh, dat eigenlijk is dat een heel gevaarlijk, voor een christen, een heel gevaarlijk kan een heel gevaarlijk uh, terrein zijn, broeders en zusters. Omdat je, uh, als je niet precies weet waar je in gelooft, als het fundament niet sterk genoeg is, zul je door al die filosofieën in de wereld en al die uh, ja, uitleggingen en, en, en visies... Levensbeschouwingen zul je afgeleid worden. En Petrus waarschuwt ons dat wij een verantwoording hebben af te leggen naar degene die vraagt om de hoop die in ons is. Daarom is het goed om de dingen te doordenken. Het is zelfs onze verantwoording als christen om te doordenken wat u van God heeft ontvangen. Denk over na. Waarin geloof ik? Wie ben ik nagevolgd? Het is erg belangrijk. Als u geen antwoord hebt op eenvoudige levensvragen van de jongeren, ja, dan gaan ze ergens anders hun antwoorden halen. Want het is toch wel uh, iets bij de jongeren dat zij daarmee bezig zijn. Ik zie dat ook in mijn kring. Ik wil met u lezen eerst uh, Matthäus 6, vanaf vers 19 tot en met 24. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, en dit is heel belangrijk, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dit zijn woorden van Jezus zelf. Heel broers en zusters, niet zomaar iemand, hij is de zoon van God, hij heeft alle geestelijke autoriteit om dit tot ons te zeggen. Wij zijn hem nagevolgd, wij zijn geen ideologie nagevolgd, wij zijn geen filosofie nagevolgd broers en zusters, wij zijn een persoon nagevolgd die beweert door het zoon van God te zijn. Als u daar niet in gelooft, dan moet u zo snel mogelijk dat geloof overboord gooien en uw eigen levensfilosofie volgen. Maar wij zijn gevolgde Zoon van de levende God, die hier op aarde is gekomen. Vanuit de eeuwigheid is Hij in de geschiedenis binnengekomen. Gezonden door de Vader om u en mij te verlossen om u en mij tot die uiteindelijke verlossing te brengen... zelfs van ons lichaam. Heer broeders en zusters, ik zal daar direct op terugkomen. De lamp, zegt hij dan in vers 21 verder... van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is... Hoe groot is dan de duisternis om ons heen? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Boeders en zusters, als wij deze versen lezen en daarover nadenken, lijkt het net of die versen... Ja, dat dat over verschillende onderwerpen gaat en dat dat weinig met elkaar te maken heeft. in, in, in eerste optie, in, in eerste kijk. herbroeders en zusters. Maar het heeft wel degelijk met iets met elkaar te maken, deze versen. In vers 20, 19 en 20 heeft Jezus het over twee werelden: de mens, broeders en zusters is het enige schepsel, daarin is hij uniek, die in twee werelden kan leven. U kunt leven in de geestelijke wereld en u kunt leven in de materiële wereld. U kunt leven in de geestelijke wereld en u kunt leven in de stoffelijke wereld. Dat geldt natuurlijk alleen voor een christen. Iemand die God niet kent, leeft alleen in de materiële wereld. Die gelooft niet in God, er is geen geestelijke wereld voor hem. En uiteindelijk gelooft hij alleen in de materie, in het stoffelijke. Dat zal hem voorzien. Daaruit verwacht hij alles. Daarin liggen al zijn ambities. Daar gelooft hij in. En in zijn gezond verstand. Maar niet in God. Die bestaat niet voor iemand die geen christen is. Of hij gelooft wel in een God, maar een andere God dan de God Yahweh. Broeders en zusters, we zullen zien waarom heeft Jezus het hier in vers 24 tegelijk over God en de mammon? Mammon wordt vaak uh, vereenzelfeld met geld. Broeders en zusters, met de economie, met geld, met bezittingen. Maar mammon is eigenlijk veel breder. Mammon is de hele georganiseerde wereld die losstaat van God. Heel de wereld die zegt, het hele wereldsysteem die zegt, ik heb God niet nodig, ik kan het zelf wel. Dat is mammon. En Jezus stelt het hier heel duidelijk, broeders en zusters. Hij zegt, het is of God, of het is die mammon. Alle filosofieën in de wereld schaart Jezus onder de mammon. Rationalisme, materialisme, evolutieleer. Alles zegt God, afgoderij. Als je mij niet dient, is dat afgoderij. Iemand die niet in God gelooft, doet aan afgoderij. Ik sprak, ik hoorde eens een man zeggen, mijn portemonnee, dat is mijn God. Dat is afgoderij. Hij verwacht ook dat, dat geld hem zal helpen als er moeilijkheden komen in zijn leven. Hij heeft ook rust, of zij die daarop vertrouwen, ze hebben rust als ze geld hebben, als ze inkomen hebben. Broeders en zusters, en zij zijn door bezig met geld, geld, met bezittingen. Terwijl dat juist een inbreuk maakt op onze relaties. En vooral de relatie met God. Broeders en zusters, in vers 21, waar is uw hart? Wat bepaalt uw leven? Dat zegt Jezus. Waar je, waar je schat is, waar, je, waar dat is wat je, u belangrijk vindt, daar is uw hart. Jezus is altijd heel extreem in zijn uitlating en hij gaat altijd meteen naar de kern. Meteen naar de kern. Hij draait er niet omheen. En hij wijst aan waar de dingen liggen. Broeders en zusters wij moeten beseffen wat de uiterste consequentie is van onze levensfilosofie, van ons denken. Gelooft u in de evolutieleer en denkt u dat dat het is, dat de mens ooit uit, geëvolueerd is uit bijvoorbeeld, uit een, ja, wat ze zeggen, uit de dieren? En dit is een kenmerk, broeders en zusters, van alle filosofieën, van alle is, dat zij de mens reduceert, kleiner maakt. Terwijl Gods woord de mens op de hoogste plaats stelt. Als beelddrager van God moeten wij de heerlijkheid van de Vader verspreiden. Broeders en zusters, dat is het hoogste wat u kunt bereiken. Dat is uw bestemming. Dat is de heerlijkheid van de mens, dat hij in de materie juist die heerlijkheid van God zal verspreiden. Wij hebben die, Gods woord zegt, dat zegt Paulus in Korinthe, wij hebben die schat in aarde vaten. Wij denken dan vaak aan iets uh, dat ons lichaam zwak is en dat wij, nee broeders en zusters, daarin ligt juist de heerlijkheid van de mens. Wij hebben die schat, die heerlijkheid van God... ...hebben wij in dit stoffelijke lichaam. En wij mogen die als beelddragers van God... ...die heerlijkheid van hem tentoonspreiden. Ja. Dat is de hoogste plaats voor de mens... ...wat hij ooit kan bereiken. Dan komt de mens tot zijn bestemming. Niet in de evolutie leert, dan wordt hij gereduceerd tot een dier. Wij zijn afkomstig van dieren zegt de evolutieleer. Ja. Wij kunnen daar heel makkelijk overeenstappen, maar als de jeugd tegenwoordig niet meer op school gelooft in die evolutieleer, dan denken ze van wat is dat voor een vreemde persoon? Waar komt die vandaan? Is die wel van deze wereld? Zo algemeen aanvaard is die evolutieleer. Gods woord zegt mij anders. En de mensen kunnen allerlei verhalen aanhalen. Gods woord zegt dat God de wereld heeft geschapen. Dat ik een schepping ben van God. En als ik verlost ben, dat ik tot die nieuwe schepping hoor. Het is het werk van God. Ja. God is goed. Onze levensvisie... Dat wordt, haalt Jezus hier aan in vers 22 en 23. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is. Dus het is de manier hoe je kijkt naar het leven. Dat zegt Jezus hier eigenlijk. Het is waar jij van uitgaat. Wat is de basis van uw leven? Broers en zusters, het is erg belangrijk dat dit, dit woord van God doorcijpelt in ons denken. Als wij het alleen maar zondag horen en het, het, het heeft geen invloed op ons morele leven, op onze ethiek, op ons alles wat wij ook doen. Dat is geen eind in zichzelf wat wij doen. Nee, het is de verheerlijking van God. En daarom moet ons denken daarmee bezig zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? als wij beslissingen nemen in ons leven... dan weegt dat woord van God daarin mee. Dan zegt u, Heer, wat wilt u? Wat ik doen zal. Dat is een relatie, broeders en zusters. Daarom is het zo belangrijk dat u weet in wie u gelooft hebt. Hij zegt dat hij u gaat vervolmaken. Hij zegt dat hij u een plaats kan geven bij de troon van God... Dat zegt Jezus. Hij heeft u beloofd dat hij u gaat verlossen, de uiteindelijke verlossing. En dat u hetzelfde lichaam krijgt wat hij nu heeft. Hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. Jezus is al de volledige volmaakte mens. Wij nog niet, ons lichaam is nog sterfelijk. Maar hij heeft het u beloofd. Gaat u daar, doet u daar wat mee? Hij zegt tegen u: Wees volmaakt. Gelijk de Vader in de hemel volmaakt is. Heer, hoe kan dat? Hoe moet ik als God leven? Dezelfde standaard. Broers en zusters, waarom zegt Jezus zulke extreme dingen? Waarom? Omdat Hij het waar kan maken. Maar ook om bij u de nood te scheppen: dat u zit. Dat u Gods geest nodig hebt. Dat u en ik zien dat wij het uit onszelf niet kunnen. Maar dat het Gods geest is die het door ons doet. Ja. Dat wij zoiets waardevols hebben ontvangen. In de genade van Christus. Waaruit wij die overvloed. Waar u het er net ook over had. De overvloed van leven. Waaruit wij elke dag kunnen putten. Het is niet niks wat Jezus ons heeft beloofd. Het is een erfenis oneindig groot. Wij zullen de, de eeuwigheid nodig hebben, broeders en zusters. Om die erfenis te, maar enigszins te, te kunnen doorgronden wat Jezus voor ons verworven heeft. Aan het kruis. Ja. Wondervolle schot. Onze levensvisie is dus onze kijk op het leven. Hoe ziet u de wereld om u heen? Hoe ziet u God? Hoe ziet u de mens? Wat is uw mensbeeld? Het is onze verantwoording. Dus ik hoop dat u dat van mij aanneemt, dat wij dat doordenken. Dan moet je, ja, oké, okay, ja, dus, dan moet je maar de Bijbel lezen. Of, uh, ja, wees maar vol van de Heer, dan, zo werd ik vroeger afgescheept wees maar, wees maar met, met Jezus bezig maar ik had zoveel vragen in mijn hart ik had zoveel vragen ja vraag niet te veel wees maar gewoon met God bezig dat is geen antwoord broeders en zusters wij moeten ze op weg kunnen helpen we moeten uit het diepe besef begrijpen wat wij hebben ontvangen in Christus Jezus het meest kostbare de hoogste plaats het hoogst, de hoogste levenswijsheid. Ja, dat heeft Jezus ons gegeven. Uh, mag ik dit? Ik heb een schets gemaakt om proberen het een en ander te verduidelijken. U ziet dat blauwe gedeelte, dat is de realiteit. Ik heb niet bedoeld dat die actualiteit, dat rode gedeelte, niet realisme, dat bedoel ik daar niet mee, maar ik heb even die twee woorden realiteit en actualiteit tegenover elkaar geplaatst om het een en ander te verduidelijken, broeders en zusters. Een christen leeft zowel in de realiteit, dat wat essentieel, wat wezenlijk is voor hem, begrijpt u wat ik De Realiteit, ik leef vanuit de realiteit van mijn verlossing, maar hij leeft ook in de actualiteit van elke dag. Hij leeft in de eeuwigheid. Hij leeft in een onveranderlijke wereld... waar absolute waarden zijn. Als je tegenwoordig zegt... er is een absolute waarheid... dan kijken ze je aan of ze vuur, water zien branden. Absolute waarheid? Ja, de waarheid zoals jij het beleeft. Maar, maar absolute waarheid? Nou, nou, nou. Nee, de Broeder en zusters... een christen gelooft in absolute waarheid... Wat is dat, die waarheid? Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid. En omdat hij een eeuwige God is, is die waarheid absoluut Gods onveranderlijk. Hij blijft hetzelfde. Wat hij vandaag zegt en beweert, zal hij morgen voor u nog herhalen. En over tienduizend jaar blijft hij bij wat hij zegt. Daarin is God onveranderlijk. Een absolute waarheid. De wereld wil daar niet aan. Nee, die, die leven ook niet met dat blauwe gebied. Die leven alleen in dat rode gebied. En wat, wat, ik zal u een voorbeeld geven, wat is het resultaat daarvan dat de normen en waarden van de mensen die God niet kennen, verschuiven. Als u uitgaat van een absolute waarheid. Als u uitgaat van God, als u uitgaat van de onveranderlijkheid van God. Als u uitgaat van de hoge. de hoge gedachten van God over u en mij. en wat Hij van plan is met u en mij. als u daarvan uitgaat. dat Hij daarin onveranderlijk is. dat Hij zal doen wat Hij zegt. daaraan moeten wij vasthouden, broeders en zusters. dat is vast. dat is absoluut. God zal geen millimeter wijken. van wat Hij u beloofd heeft. geen millimeter. Als wij daaraan vasthouden. Dan zijn onze normen en waarden die verschuiven niet. Wat nu verkeerd is, is morgen ook verkeerd. Wat nu goed is, is morgen ook goed. Maar vaak gaan christenen mee met de wereld. Ja, dat was vroeger. Ja, toen dachten ze daar zo over. Nu is het anders. Ja, jij gaat ook niet met je tijd mee. Hoe komt dat, broeders en zusters? Dat komt omdat ze geen absolute waarde hebben. Dat komt omdat ze God niet kennen... Wij moeten meegaan met de tijd. En het gaat steeds verder, steeds verder, verder van God af. Ja, dat komt omdat wij alleen maar in de tijd leven. In het nu. In de veranderlijke wereld. In de stoffelijke wereld. En alleen met materie bezig zijn. Dan verliezen wij de realiteit van God. En ons denken is helemaal niet meer... Onder invloed van Gods geest. Hoe kan God ons bereiken? broeders en zusters, als wij niet eens met het woord bezig zijn, ja waarvoor moet je nou elke dag het woord lezen? broeders en zusters, Jezus zegt in Johannes 14 dat Gods geest ons indachtig zal maken de woorden die tot ons gesproken worden. Als wij niet met Gods woord bezig zijn... Het, het, het is geen toverstaf of zo dat u in één keer Gods woord herinnert... Wat, terwijl u nooit heeft gelezen in de Bijbel. Of u hoort alleen maar hier van de Bijbel. Het is juist zaak niet om, om, om, omdat wij een gewoonte willen inbouwen als, christus, als christen. Nee, het heeft waarde. Omdat uw denken wordt beïnvloed. Omdat Gods geest, terwijl u in die actualiteit leeft... Vanuit de realiteit van uw zien. Terwijl u die actualiteit aangaat. De waan van elke dag. Op uw werk, op school, waar u ook bent. Wat, is, wat zijn de omstandigheden? Kunt u die aan met datgene waar u in gelooft? Die realiteit. Kunt u dat aan? Of is het de zoveelste maal dat je zegt van... Oh, ik had zo graag dat... We willen uitleven dat wat, wat, wat wij horen dan zondag in de preek. Maar ja. Ik, ik, uh, het is weer verkeerd. Maar als wij niet bezig zijn. Dat lezen wij in Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Hoe wij zullen leven. Colossenzen 3. Vers 1 en 2 dan zo lezen. Kolossenzen 3 vers 1 en 2. Indien jij dan met Christus opgewekt zij. Ik mag hopen dat u daarin gelooft. Wij zijn met Christus opgewekt broeders en zusters. Wij zijn één geworden met Christus. Ja. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek die realiteit waaruit wij leven. Zoek datgene wat uw verlossing betekent. Leef daarvan uit. Bedenk dat. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Geze gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk. Hier heb je die gedachten. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Ziet u dat, en zusters? Het gaat om dat wij ook werkelijk willen geloven... In die verlossing. We willen leven vanuit die realiteit. Leven vanuit de verlossing. Niet, uh, ja, ik heb mijn leven ooit één ge keertje gegeven aan de Heer en verder. Doe dat niets. Er zijn wijsheden, zegt Paulus, die het oog nooit hebben aanschouwd. Er zijn dingen wat ons oor nog nooit gehoord heeft. Zo fantastisch. Wat zelfs in het hart van de mens niet is opgekomen. Zo hoog zijn de gedachten van God. En hij wil dat aan u en aan mij openbaren. Ja, dat wil God doen. Hij wil u betrekken bij wat hij van plan is. Dat is die wereld. Die realiteit, daar, daar gelden onze zintuigen niet, wat ons oog nog nooit heeft gezien, wat ons oor nog nooit, dat zijn de zintuigen, hè, broers, wat in het hart nog nooit is opgekomen. Maar hoe komt dat dan tot ons? Door openbaring, door Gods geest die in ons leeft. Want wij hebben die geest van God ontvangen, zegt Paulus in 1 Korinther 2, opdat de dingen, hij ons die dingen zou openbaren die van God zijn. Ja, heerlijke is Als je daarmee bezig mag zijn. Als je je daarmee mag verdiepen. En je bestudeert Gods woord. En Gods geest is samen met jou daar bezig. Obrons en zusters. Dan heb je die diepe vreugde. En zeg je, God hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk dat u dit allemaal tegen mij zegt. Maar als wij daar niet mee bezig zijn, wij komen in die actualiteit van ons leven, van, en wij zijn niet, wij trekken ons niet geregeld terug in die realiteit, wij komen niet voor de troon van God, wij zijn niet bezig zoals hier in Colossians 3 staat, dat wij dat boven, die wereld daarboven boven zoeken. Dat, dat wij dat bedenken, dat wij ons leven daarmee vullen, dat wij daarvan uitgaan. Broeders, als u dan komt op uw werk, of op school, of waar ook thuis in uw gezin en er komen problemen, hoe wilt u dat aangaan? Gaat u dat in eigen kracht oplossen? Gaat u dat oplossen door manipulatie? Want dat is de mens die gedaan wilt krijgen wat hij wil. Ja, het gebeurt vaak door manipulatie, broeders en zusters. Het is daarom van het grootste belang dat we een duidelijk beeld hebben van waarin wij geloven, waarvan we uitgaan in ons leven. Het christendom is geen vlucht uit de wereld, nee, het staat midden in die actualiteit. Daar gaat u Christus openbaren. Daar bent u een beelddrager van God. En soms kan je het uitschreven door de situatie. Oh heer, ik kan deze situatie niet aan. Wat, wat moet ik hiermee? Waar, waarom ben ik hier? Nou, nu juist. Wat gebeurt hier? Ik heb geen controle. Daar wil Gods geest u plaatsen. Wij gaan ervan uit, broeders en zusters, dat alles wat ons overkomt niet zomaar gebeurt. God... Wil zijn heerlijkheid door u openbaren. Door u. Door u. Door mij. Dat hij machtig is. Dat hij in staat is te verlossen uit elke situatie. Amen. Elke situatie. God is juist daarin goed in verlossen. In uithelpen. Daarom wil hij het van u horen. Heere, help mij. Ik kan dit niet. Vaak brengt hij ons ook zo in zo'n situatie... omdat wij eerder niet roepen. Omdat wij eerder denken... nou ja, dat los ik wel even op. Of wij, wij hebben andere gedachten daarover. Ja. Hoe leven wij, broeders en zusters... Geeft de Bijbel voor u antwoord op de essentiële vragen in uw leven? Of denkt u soms ja. Ik, ik heb eens, was ik in een Bijbelkring, dat is nou alweer jaren geleden. En toen hadden wij het over Timootjes, en toen zei degene die de kring leidde, nou ja, Timootjes, dit en dat en zo. Toen zei een jongeling, ja, dat staat daar wel, maar ik zie het toch anders. Is dat bij u ook zo, broeders en zusters? Het gaat erom dat wij God op zijn woord nemen. Als God iets zegt, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. Dan wil hij u daarmee opbouwen. Dan wil hij u daarmee bemoedigen. Dat is wat God wil door zijn woord. Twee werelden zijn er dus. Natuurlijk is er maar één. Is dit één bij degene die gezond in evenwicht moet dit zijn, broeders en zusters? Het gaat erom dat u een verborgen leven met God heeft. En vanuit die ontmoeting steeds, vanuit die relatie met God, relatie is de kern bij God. Relatie met Hem. Hij heeft alles geschapen, heel het universum ook. Om in, en dat heeft te maken met die relaties. Relaties binnen de drie eenheid, maar ook relatie met u, met de mens, met zijn schepping. Mijn broeders zusters? Ja. Yeah. Het gaat om, kunnen wij de actualiteit aan met, met dit, wat, wat hier wordt beweerd door Jezus, door God, of is dit maar. Als dit woord geen invloed heeft, broeders en zusters, op uw morele leven. Kijk, wij zeggen, ik zeg wel al vaker in een preek, morele verfijning is geen verlossing. Opvoeding is geen verlossing. Wij kunnen precies in de vouw leven en netjes ons gedragen, maar dat is geen verlossing. Maar andersom is het ook zo, broeders en zusters, als dit woord van God en wat hier gepredikt wordt. Geen invloed heeft. Op uw leven. Op uw dagelijks leven. Op wat u doet. Pak dat beter en gooi dat over uw schouders. Gooi het weg. Het is humbug. Het is humbug. Dit woord van God. Moet uw leven gaan vervullen. Gods geest. Wil uw leven vervullen. Broeders en zusters. Ja, het is een onzichtbare wereld. Tegenover een zichtbare wereld. Een eeuwige tegenover de tijdelijke. Zoals wij binnenkomen in de actualiteit, in de stoffelijke wereld. Hoe komen wij in de stoffelijke wereld? Hoe zijn wij in deze wereld gekomen? Is toch duidelijk? Door de geboorte. Ja? Hoe komen wij in die geestelijke wereld? Ja. Jezus zegt. ...tegen Nicodemus, dat hij wederom geboren moet worden. Als u niet wederom geboren dan begrijpt u niet waar ik het over heb. Misschien kan u een beetje aanvoelen, maar u begrijpt toch... ...de diepte van Gods woord zult u niet begrijpen. Daarom zou ik ook niet in discussie gaan met iemand die niet gelooft in God... ...omdat je wedergeboren moet zijn... Wil je dat begrijpen? Wil je enigszins begrijpen wat God bedoelt? Hebben we zusters? Soms lijkt de realiteit niet te matchen met de actualiteit. Eh, en dan hoor je vaak zeggen, ja we leven in een gebroken schepping hoor. Want, eh, uh, broeders en zusters, waar is Jezus opgestaan? In welke schepping? Hier, in die gebrokenheid, is hij opgestaan. En we hebben net gelezen dat wij met hem opgewekt zijn. Het gaat erom dat wij daarom bezig zijn met die verlossing. Bezig zijn met die realiteit waarin hij al is. Dat is onze toekomst, broeders en zusters. De, de, uh, in tegenstelling tot wat uh, de Oosterse godsdienst leert. En het, en het uh, Griekse denken van Plato. Onder andere. Dat je geest iets hoger is... en je lichaam is minder belangrijk. Dat geloven... Eh, ook de oosterse... godsdienste... Eh, Zusters. ons lichaam is eigenlijk... Ja, dat, is, dat is iets te materie... dus dat is minder belangrijk. Minder... Maar Gods woord leert dat niet. Gods woord leert dat... wij één zijn als mens. Lichaam, ziel en geest. En dat dat even belangrijk is. Waarin komt tot uiting dat ons lichaam... ...voor God even belangrijk is als ons geest... ...waarin komt dat tot uiting? De, ja, maar vooral uit de opstanding. Wij krijgen een nieuw lichaam. Als, als ons lichaam niet belangrijk was, broeders en zusters... Dan, dan was er ook geen opstanding, want ja, waarom zou je nog weer, want die geest is toch al vrijgemaakt, zoals de Oosterse godsdiensten en ook de Griekse filosofie leerden, dat je lichaam een kerker was, een, een, een gevangenis van je geest. Maar Gods woord leert dat niet. Gods woord zegt daarom, wij hebben een schat in aarde vaten. U en ik gaan de heerlijkheid en dat licht verspreiden van die schat die wij hebben gevonden. Door wat wij doen, door het lichaam. Daarom staat er ook in 1 Korinther, uh, nee 2 Korinther 4 is dat denk ik, hè, over de, uh, de troon. Dat wij allen voor de troon van Christus zullen vers moeten verschijnen als christenen om geoordeeld te worden over wat wij in ons lichaam hebben gedaan. mijn broeders en zusters, het lichaam is even belangrijk. Het is niet iets minder even belangrijk in de christelijke leer. Ja. En daarom mogen wij ook genieten van de dingen. Wij verheerlijken God daarmee als wij verblijd zijn. Ja, heerlijk is dat. We kunnen niet doen of die omstandigheden er niet zijn. We kunnen niet doen of die actualiteit er niet is. En daaruit vluchten en zeggen ja, ik leef nu alleen voor God en ik ga alleen maar in gebed en ik ga alleen maar Bijbel lezen. en Dat is niet echt, voelt u dat? Dat is niet echt. Als Jezus ergens naartoe ging, dan ging hij niet eerst kijken zijn daar tollenaars, zijn daar hoeren. Is daar slecht gezelschap? Hij ging gewoon. Weet u waarom? Omdat die realiteit bij Jezus echt was en die actualiteit hem niet aan, niet kon besmetten. Begrijpt u wat ik doe? Hij, hij is gewoon rein van, van innerlijk. Jezus was rein en en daarom kon niets hem besmetten, niets kon hem vuil maken omdat die realiteit en die actualiteit bij hem in evenwicht was, was het ook echt. En daar gaat het om in ons Wij kunnen zo oprecht zijn als we willen in ons leven. Maar als het die godsdienst niet echt is, het moet echt zijn. Dat betekent dat wat u gelooft ook werkt en effect heeft op dat wat u dagelijks doet. Dan is het echt. Dan is het echt. Anders is het alleen praten. broeders en zusters... En God wil dat juist. Hij wil zo graag dat u en ik dat gaan uitdragen. Dat het enige motivatie van ons handelen eigenlijk is, zoals bij hem, de liefde. God heeft niet honderdduizend motieven om iets te doen. Hij doet iets uit liefde. Als God iets doet, doet hij het uit liefde. Hij verlangt dat ook van u te zien. Niet, ik doe dit, maar dan verwacht ik, ja, dan moeten ze ook wel dat terug doen naar mij. Broeders, of uh, ik geef, maar dan om jezelf, je geweten gerust te stellen. Die motivatie ligt diep binnenin ons. Maar God ziet het. God ziet het. Of het echt is allemaal. oh Hij verlangt zo dat wij die dingen doen uit liefde. Uit liefde alleen, het grootste en belangrijkste motief, broeders en zusters, die liefde, ja. De discipel van Jezus staat dus midden in het leven en leeft geen geïsoleerd leven. Dat wat Jezus ons heeft getoond op de berg, broeders en zusters, wordt ons duidelijk in het dal van ons leven. Soms is het moeilijk, soms is het zwaar. Maar werkte dan nog die woorden van Jezus? Als hij zegt dat hij een verlosser is, dan is hij dat ook. Hij is betrouwbaar. Hij is zo betrouwbaar. Hij is zo wonderlijk. Ja. Ik wil eindigen met Filippenzen 1, vers 9 en 10. Filippensen 1. Even kijken. Dat is een gebed van uh, van Paulus voor de gemeente van Filippensen. Eh. Uh. En dit bid ik u, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijn gevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Ja, Paulus die bidt hier voor de gemeente, leden van Filippense, dat die liefde in hun harten mag groeien, mag vast worden. Waarom? Want dat zegt hij hier ook. Dat wij overvloedig mogen zijn in helder inzicht. Daardoor ga je ons onderscheiden waar het op aankomt, zegt hij hier. Door de liefde. De wereld zegt de liefde is blind. Mijn worden en zusters... Gods woord zegt: door de liefde ga je onderscheiden. Door de liefde weet je precies wat betekent dat, broers en zusters. Het gaat in het geloof, in het christelijk geloof, om de relatie met God. Houd dat in vuur en vlam. Houd dat brandende. Houd dat vast. Al het andere is ongeschikt daaraan, broers en zusters. De relatie met Jezus Christus. Houd dat vurig. Laat die passie daar in uw hart zijn. Opdat u elke actualiteit aan kan. Laat die realiteit zijn een brandende liefde voor Jezus alleen. Zoals wij hier lezen. Dan weet u precies in de actualiteit waar het op aankomt. Als u verleid wordt in een situatie, als er onmogelijke situaties zijn, dan weet u, hebt u inzicht. Nee, dit komt in de plaats van mijn liefde voor Jezus. Broers, dus het is eenvoudig. Laten we dat doen. De liefde voor Jezus. Jezus zegt, indien, dat is discipelschap. indien. Vaak beginnen die teksten met indien. Maar we, hebben dus dus we moeten kiezen, indien gij niet haat uw vader... Uw moeder. Uw broer. Uw zuster. zelf, Uw eigen leven. Ja. Als je dat niet kan. Dat zijn de... Wat, wat noemt Jezus daar? De meest intieme relaties. Daar gaat het vaak om in ons leven. Om onze eigen vrouw. Om ons vader. Om ons moeder. Maar hij zegt eigenlijk... Niet zozeer. Want Jezus is heel extreem in zijn uitspraken. Om te laten zien waar het om gaat. Het gaat erom, broeders en zusters, dat de verhouding met Jezus, de liefde, de relatie met Jezus, ver boven al deze andere relaties moet uitsteken. Dan mag u al die relaties aangaan. Dan maakt het niet uit met wie u omgaat. Maakt niet uit. Ja. Die, die, die, die liefde, die relatie met Jezus moet zo passievol zijn. Dat het alle andere relaties in de schaduw stelt. Al het andere. Dan kan u elke actualiteit aan. Want hij is een verlosser. Hij is een krachtige God. Ja en dan, dan staat hier ook. Zullen wij fijn gevoelig zijn om te onderscheiden waar het op aankomt? Dan zult gij rein en onberispelijk zijn. Dan is er niets wat u kan veroordelen. Wat is reinheid? Reinheid is dat u gefocust bent op één. Zo, dat is de begrip reinheid hier. Gefocust zijn wij op Christus. En die reinheid, broeders, is een vrucht van een conflict. Welk conflict? Dat u aangaat in de actualiteit. Een conflict met de zonde. Een conflict met de onreinheid. Een conflict met wat ook. Maar u komt daaruit als overwinnaar. Dan zegt Johannes dat wij de wereld hebben overwonnen. Dat is dat wereldsysteem. Dat is die mammon. Dat hebben wij overwonnen in Christus Jezus. Als wij dat ook werkelijk... Die realiteit... Willen uitleven in die actualiteit. Als wij durven te staan... Voor waar wij in geloven. Als wij weten... Weten, dat is de ware wetenschap. Omdat je iedere keer als je gehoorzaamt aan Gods geest... God heeft eigenlijk, broeders en zusters, heel, heel het leven met hem teruggebracht tot één existentiële keuze. Existentieel betekent dat het samenhangt met uw hele bestaan. Daar komt het op aan. Op dat moment, in het nu, in die actualiteit... Wat u daar ziet op die prent. Daar heeft Gods Geest u gebracht. En Gods Geest maakt u indachtig het woord. Wat doet u? Kiest u ervoor om God te gehoorzamen? Of denkt u het zelf op te kunnen lossen met, eigen, met gezond verstand? Of wat het ook zijn? Broeders en zusters. En iedere keer als wij gaan gehoorzamen. Die keuze is iets van de wil. God spreekt uw wil aan. Hij zegt niet: kan je mij volgen? Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt: wil je mij volgen? Wilt u datgene wat u in die realiteit, datgene wat u gehoord hebt in het woord en waar u zegt dat u in gelooft, wilt u dat in de praktijk brengen? Hebben broeders en zusters. Daar gaat het om in ons leven. Iedere keer één keuze. In het nu. Iedere keer één keuze. Ik kreeg wel eens voor mijn voeten gewoon... Ja, maar nu is het veel moeilijker dan vroeger. Om Jezus te volgen. Dat weet ik niet. Ik denk van niet. Moedersussen, het Nieuwe Testament is geschreven... In tijden van vervolging. Als je je toen liet dopen was het gevaar groot dat, je, dat het je leven kon kosten. Dat is iets anders dan nu. Maar buiten dat om, broeders, en zusters, gaat het telkens om één keuze. Wat doet u in die bepaalde situatie? Wat doet u in de actualiteit van uw leven? Wat doet u met de situatie? Daar gaat het om. En dat hangt af van... Of dat bovenste, of Jezus Christus realiteit is voor u of niet, daar hangt het mee samen. Broeders en zusters, ik wil het hier waar laten. Dat de Heer u daarin zal leiden en, en, en zal doen groeien, dat bid ik u. Ik, ik wil wel daarvoor bidden. Heer, wij danken u dat wij uw woord mochten horen. Heer, wij, wij moeten zoveel leren. Maar het is zo fantastisch wat u met ons voor hebt, Zo geweldig. Dat wij, dat bid ik u voor elke broeder en zuster hier in deze gemeente. Dat wij de actualiteit aan durven gaan. Omdat wij leven vanuit de realiteit, van de verlossing. Omdat wij leven vanuit die relatie met u. Dat bid ik u heer. Stort gij uw liefde bij vernieuwing uit en overvloedig op dat zij zullen zien waar het op aankomt, dat zij inzicht hebben om te handelen naar uw woord. Dank u wel Heer, vervult gij hen allen met uw heilige geest in Jezus staan. Amen. Amen.